Uh, nee. Dat staat hier niet. Uh, fin, toch niet letterlijk. Maar dat doet toch niet ter zake. Hier, commissaris, he? de volgende lading. Er zijn er nu nog dertig te doen. Hè? Ja. Is er u al iets opgevallen? Ja, dat de mensen vrieken zo. Bruin ogen. Wacht, waar? Ja, maar goed. Wat heb ik? ik uh... Ah ja, er staat dan een Japanees tussen. Nee. Ik verstaat mijn Engels niet, ik versta zijn Engels niet. Ik laat hem een foto zien van de meijer en hij zei zo... Yes, yes, nice boy, nice boy. Ik pijs dat hij was van de verkeerde kant. Nee, nog een alsjeblieft. Jawel, ah, een Japanese janet, dat kan toch? Enfin, in ieder geval, hij wist van niks. En toen was er nog iets waar uh, meneer Steinmetz... Uh, nee, nee, Heer Reinmetz uit Frankfurt. Die meneer beweert uitdrukkelijk dat hij Valerie... in de kamer van Dirk de Meijer-Essing gehaald. Serieus? Dat het daar zo? Waar ja, dat niet alles? Hè. Een uur later is hij weer gepasseerd en hij is er volop bezig gehoord met de. Uh, enfin, ja, oh. Ze waren aan het neuken, bedoel je? Uh, ja, ja, een trampetampeninspecteur. En volgens mij he, was hij jaloers dat hij hem niet meer daarin bent. Pieter? Bij... Ah, hebt geen afscheidsbrief gevonden? Nee, nee, nee, nee. Iets veel beters dan enfin. Naargelang naar gelang het bekijkt, natuurlijk. Vermeulen heeft eindelijk die attachékes van de Meijer geopend. Wat verstopt jij dan achter uw rug?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 Ja, en trouwens, wat dan nog? Weet je wat, Hanneke? Nee, ga jij dan maar in de baan een koffietje drinken. Misschien krijgt er wel een cookie lookie bij. lookie. <laughs> ja. ja. oh, wow. Giro en ik gaan met Amos nu eens wat serieuzer onder handen gaan heen. Hey, hey, hey. en als ik daar nu eens bij wil zijn, gaat je mij dan tegenhouden, of wat? hè? Hey? Hey, gij gaat u binnenkort ja. mogen komen excuseren omdat oh, je oh. mij niet hebt willen geloven, gij.